omdat de politie nog onderzoek doet naar het voorval... is de weg voorlopig dicht tussen Burgerveen en Hoogmade. Bij Ajax-voetballer Deli Blind is een ontsteking van een hartspier geconstateerd. Anderhalve week geleden zakte Blind in het Champions League-duel met Valencia... plotseling in elkaar, zonder dat er een tegenstander in de buurt was. De 29-jarige Blind sprak na afloop over duizeligheid. Er is nu een onderhuidse ICT aangebracht bij Blind...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 De A4 van Amsterdam naar Den Haag is tussen Burgerveen en Hoogmade nog altijd afgesloten in verband met opruimwerkzaamheden na een autobrand. Omrijden richting Den Haag kan over de A44. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 DWK Media. ZFM. Oh oh oh. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Zandvoort op zaterdag. De rest van uh, Rockset uh, overleed uh, vorige week. Veel te jong is ze geworden. En, uh, om uh, de muziek nog even te eren en haar uiteraard te eren, draaiden we als eerste uh, in uh, deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Listen to your hearts. Jawel, de kerst komt eraan en uh, CFM is er helemaal klaar voor. Een mooi versierde uh, studio aan de Torweg 10A. Goedemiddag Albert-Jan, jij bent ook weer mooi versierd. Uh, Mooie foute kersttruien aan. Ja, nog even een hartelijke dank voor de jongens voor de technische dienst, eh, luisteraars en kijkers, kan ik zeggen. Want eh, de webcams lagen eruit, zoals dat dan heet. Maar eh, ze doen het weer. Dus jouw trui is nu weer eh, behoorlijk in beeld. De ja, de muts ook. En je de belletje muts, ook. De belletje. Ja, en, kijkers, uh, ja, je hoort hem heel slecht. Maar dus, okay. uh, onze kersttruien uh, doen, doen hun best weer vandaag. Helemaal oh. goed, we hebben de zin in drie uur lang. Goedemiddag, welkom. Drie uur lang Zandvoort op zaterdag met uh, heel veel activiteiten in het centrum van Zandvoort. Zo wordt er uh, in Zandvoort allemaal uh, Christmas carols gezongen. Is er om vier uur de Sprookjeswandeling... en het Zandvoorts mannenkoor staat, terwijl ik dit zeg, uh, te zingen in de Albert Heijn. En vanavond natuurlijk uh, het traditionele Classic concerts, uh, Concert in de Agatha-kerk. Dat begint om acht uur met het Maastrichter Staar. En ik zou zeggen, u hoeft er niet meer heen, want het is compleet uitverkocht. Dat geldt trouwens ook voor jazz in Zandvoort morgen... Maar daar komen we straks weer uitgebreider op terug... tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus volop activiteiten in het centrum van Zandvoort. Dus ga gezellig winkelen en doe de laatste inkopen voor het kerstdiner... En uh, u komt dan in een heel gezellig centrum van Standvoort terecht... met uh, de ijsbaan koekensopie, Harry Oliebol. Iedereen is er en uh, een, een absoluut levendig schoopspel. En uh, ja, bij het, uh, het mannencor was het wel heel druk, hoor, bij uh, Albert Heijn. Ja, Je kwam er niet eens doorheen. Het is geweldig dat, uh, dat uh, die, die mannen dat doen. Dus uh, helemaal goed. Dan zullen ze straks een dorst hebben van die droge kelen. Goed, wat gaan we doen? Natuurlijk, nou, rond de klok van uh, half vier, de evenementenagenda. Nou, die staat deze maand nog vol van de evenementen. Dus ik zou zeggen, houd die pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Het weerbericht. We nemen ook het weerbericht mee voor de kerstdagen. Ik denk niet dat u de sneeuwschuiver nodig heeft. Maar wellicht wel wat regen. Maar hoe dat precies eruit gaat zien, dat hoort u allemaal rond de klok van half drie. Het dieren van de week. Hadden wij vorige week snow. Ja. En snow is inmiddels ook gereserveerd. Dat is goed nieuws. En op dit moment zitten er nog zeven honden in het asiel hier in Zandvoort. Uh, zes daarvan zijn uh, dan wel gereserveerd, dan wel al uh, vergeven. Maar Luna zit er nog steeds. En ik vind dat Luna ook een uh, fijne kerst CQ-auto nieuw verdient in haar nieuwe huis. Dus vandaag wederom het dier van de week, Luna. Gedicht van de week deze week, hoef je je geen zorgen te maken. Want het gedicht staat in het teken van kerst in Zandvoort. Verder hebben we natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. Er wordt niet gevoetbald, er is rust. De heren kunnen rustig even bijkomen. In januari gaat dat weer zijn vervolg krijgen. Wat natuurlijk wel doorgaat zijn de ontwikkelingen op het circuit Zandvoort. En uh, dat heeft een uh, bepaalde naam gekregen bij de BNR-radio. Onze collega's Road to Zandvoort. Daarover om kwart over vier uh, veel meer nieuws. Ook de nieuwsbrief van de, die de gemeente uitgeeft... We gaan het ook hebben over Zandvoort Beyond Beach for Racing, want alle site-evenementen die georganiseerd gaan worden, hebben het daglicht gezien voor een groot deel en die liggen nou nu ter inzage. Maar daarover in het de derde uur veel meer. Ik zou zeggen. Genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige lokale omroep, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan en dat op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling natuurlijk. Zandvoort op zaterdag bij het tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Ja, ik had het net over het uh, optreden van het mannenkoor bij uh, A.H., om het zo maar even uh, te zeggen. Nou, A.H., je moet uh, vandaag geen boodschappen gaan doen, hoor. want het is retendruk. Ja, je, je hebt toch een sluipgang, hè? Je kan nog hier achterom, hè? Oh, ja, ja, ja. Nee, heel goed, heel goed. Nee, het is uh, hartstikke druk natuurlijk met uh, de kerst En uh, CFM is er ook klaar voor, hè? Vandaar de plaats van Paul McCartney. Ook nieuwe hits, hoor je hier. Hier is de nieuwe Maroon 5.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 ...versie memories Deze van nummer 5, je hoorde the Memories. Dat tijdens de Kerstuitzending van Zandvoort op zaterdag. En de zaken gaan gewoon door, want Zandvoort draait ook gewoon door... ...want hier is het nieuws in het kort. Voor de tweede keer in korte tijd is een hert doodgereden op de zeeweg in Overveen. Een automobilist die afgelopen nacht richting Zandvoort reed... ...kon het dier rond half vier vanmorgen net, net na het ecoduct niet meer ontwijken... Afgelopen dinsdag was er ook al een hert op de zeeweg aangereden. Omdat het een flink hert betrof, liep de auto behoorlijk schade op aan de linkervoorzijde. Het voertuig raakte dusdanig beschadigd dat het moest worden weggesleept door de, een berger. Een boswachter is ter plaatse gekomen om het dier op te halen. De selectiecommissie kunstrijden van de KNSB heeft de rijders bekendgemaakt... die deel zullen nemen aan de Europese kampioenschappen in Graz. Van 20 tot en met 26 januari 2020... Team NL zal in Oostenrijk bestaan uit vier kunstschaatsers... waaronder de Zandvoorter Michel Tsiba. U bent van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie... op vrijdag 3 januari van half acht s avonds tot half tien... Uh, een nieuw unicum aan de Zandvoortse Laan voor de gemeente. Veel Zandvoortse verenigingen, sportief, cultureel, politiek bedrijven... en maatschappelijke uh, uh, organisaties hebben zich aangesloten... om er een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van te maken. Het zal weer een hartverwarmende bijeenkomst worden... waar, waar we met elkaar uh, een toast kunnen uitbrengen op het nieuwe jaar. Nieuw Unicum heeft parkeergelegenheid op het eigen terrein... maar is ook, uitsluitend, is ook uh, uitstekend bereikbaar met bus 80 vervoer voor minder en ouderen naar de nieuwjaarsreceptie kan ook worden geregeld. Wilt u naar de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie op vrijdag 3 januari en bent u slecht ter been en of ouder, de belbus rijdt naar nieuw unicum. Hiervoor moet u wel reserveren via pluspunt. Op 13 januari 2020 organiseert de gemeente Zandvoort samen met de organisatie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix een informatieavond voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.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 in Zandvoort zelf en de kansen voor ondernemers. Natuurlijk is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen... maar in deze fase kunnen nog niet alle vragen... tot op een gewenste detail, wijk- of straatniveau worden beantwoord. De komende maanden wordt en daarom eh, nog één of twee... van die informatieavonden georganiseerd. Nogmaals, de informatieavond vindt plaats in het louis carré en begint om half acht op 13 januari. Zet u dat vast in uw agenda? En het nieuws uh, is na te lezen uiteraard ook op de ZFM app. En die kan je weer gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM standwoord. ...met deze van Mariah Carey in Santa Claus is coming to town. De kerst komt eraan. Ja, volgende week is het alweer zover. Dus mocht je nog boodschappen moeten doen, moet je wel snel wezen. Want, uh, volgens mij is het zo allemaal uitverkocht. In de laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar. En uiteraard heel veel lekkere muziek, waaronder de nieuwe single van Robbie Williams. Hier is Time for Change. For once in your life, make it matter. For once in your life, let it be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 Together, and Dad he provides what he can. They've been saving up forever and ever and ever just to do it all over again. Got me dreaming of home, fills my heart full of hope. En ook Robbie Williams doet lekker mee met het maken van kerstplaten. Time for change, hoor je. Zie je de Bijna half drie, tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. Hier is A.J. Vos. We hebben op deze zaterdag te maken met wolkenvelden, maar soms schijnt ook even de zon. Hier en daar is een bui mogelijk, maar uh, tijd is het droog. De temperatuur stijgt naar 10 graden en dan waait het matige en dan zeef bij krachtige zuidenwind. Vanavond en vannacht is het ook droog, maar wel meest bewolkt. Tegen de ochtend neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar een graad of zeven. Morgen is het wederom wisselvallig en zacht decemberweer. Het is bewolkt en er zijn periode met regen. In de middag is het tijdelijk wat droger, maar laat volgt opnieuw regen. De temperatuur stijgt naar 9 graden en er waait een matige zuiderwind. De eerste dagen na het weekend zijn nog wisselvallig met een grote kans op regen. Zo nu en dan schijnt ook de zon... En het wordt wederom een graad of 8 à 9. En tijdens de kerstdagen is het veelal droog met geregeld zon. Toch is, er een, bui, is een bui niet uitgesloten. De temperatuur stijgt op eerste kerstdag naar 8 graden en op tweede kerstdag daalt hij naar 7 graden. Daarmee vloopt kerst 2019 iets zachter dan normaal. Al dus Rico Schreuder. Dus geen uh, witte kerstdagen, Obijsjan? Nee, het is regen, nacht, uh, grauw. Gert, uh... vet, Nee, sneeuw. Dat, uh, dat... dat zit er niet in. Dat, Let is snow. Nou, dat heeft ook geen zin dan. Het weer is naar te lezen op www.ricoweer.nl Dat was het weer. En weer meer muziek. Boys, ook weer zo'n bent die dat al, altijd uh, rond de kerstdagen heel goed doet. Dit Ditmaal met Always On My Mind. Zet je radio onder de kerstboom. Drive and home for Christmas. En zet hem op VFM. Elk jaar weer een hele rit, hè? driving home for Christmas. Ook op deze zaterdagmiddag zal vlak voor de kerstdagen. Uiteraard met alle liefde gedraaid. Nu even iets heel anders, want uh, Albert-Jan heb je de mooie kerstboom op het Palace Hotel weer uh, gezien. Hij ja, is zeker. weer terug, hè? Ja, ik heb er gelijk een foto van gemaakt. Gelukkig. Het ging in het dorp al rond van, komt hij nog? komt hij nog? nog, ja, hij was een beetje nog? laat. Ja, ja, maar we zullen Albert de Gelder eens even vragen wat de oorzaak. Nou ja, vandaar dat bruggetje, jij snapt hem. Ja, ik snap het bruggetje. <laughs> Want, uh, ja, geheel iets anders, uh, luisteraars en kijkers. Uh, Midwinterhoorn blazen. Dat ja. is iets wat uh, uit het oosten komt van Nederland en uh, een, een, ja, een, echt een gebruik is. Maar sinds kort kan het ook uh, gehoord worden in Zandvoort. Want uh, onze Zandvoortse Albert de Gelder heeft uh, de Midwittehoorn uh, uh, opgepakt en speelt in de duinen van Zandvoort. En als je hem daarna vraagt, het mooiste is eigenlijk in het donker. Dan zie je hem niet en dan hoor je alleen dat prachtige geluid, dus Albert de Gelder. Hij speelt waarschijnlijk als enige zandvoorter de Midwinterhoorn. En zijn natuurlijke tonen zijn deze dagen regelmatig in de duinen te horen. Onze collega's van NH Nieuws trokken erop uit en kwamen Albert in de duinen tegen. Terug ondergaand zonnetje, de duinen, de zee. Past dat goed bij de Midwinterhoorn? Ja, nog een beetje sneeuw erbij en een beetje vorst. Dan wordt het nog beter natuurlijk. Hè? Dan ga ik los. Nee, hoor. Gewoon lekker blazen. Normaal gesproken hoor je de midwinterhoorn rond deze tijd vooral in het oosten van het land. Maar je hoort hem nu ook in de duinen bij Zandvoort. Ik heb dit, uh, dit, deze hoorn heb ik ooit ergens op de Veluwe gehoord. en Vergelijkbaar ook in de Alpen waar ik veel kom. En dat vond ik zo'n gaaf geluid. Vorige winter ben ik een beetje stil, achter in de duinen een beetje voor mezelf gaan blazen. Ja. En nu nou, mag het andere af en toe eens wat horen wat ik voor mekaar boeks. We krijgen nu de donkerste dagen van het jaar. Dus het licht wordt steeds minder en minder en minder. Ja, dat is natuurlijk een beetje somber weer. Dus dan zegt de Midwinter: hallo, de boodschap van het licht. Het licht komt er weer aan. De zomer komt er weer aan. Het monster bepaalt ook een beetje het geluid van, van wat je produceert. Dit is een ander geluid. Of deze. Dus dit is ook een heel ander geluid hè? Formule 1-wagen. Formule 1-wagen. Dat durf je bijna niet te vragen, maar uh, mag ik even proberen? Jij mag het proberen. Het is li trippen, de lippen laten trillen. Okay. Huh? Heb je vaak publiek? Uh, de herten. En af en toe stappen wel mensen van de fiets af van wat hoor ik nou? Dus die hebben het gelijk wat ik ook toen had. Van hé, hey, wat is dat voor geluid? Dus al tot zeven uur, hè? anders ga je we mensen kinderen wakker maken. Dus al uh, tot tussen zes en zeven meestal. En de zon is er. Mooi hè? Ja, helemaal nou hè? Geweldig hè, Albert de Gelder op de Midwinterhoorn. Dus als je denkt, wat hoor ik nou in de duinen? Dan is het onze eigen Albert de Gelder. Geweldige reportage van onze collega's van NH Nieuws. Dank daarvoor. Radio met GFM. Een hele fijne dag. Collega Roy Verburing heeft van de week de pubquiz van de NLPO. Uh, van de lokale radio's in Nederland. Laat ik dus, het uh, zomaar even zeggen, de organisatie daarvan. Heeft hij gewonnen van hart. gefeliciteerd, Roy. Maar jij ja, kan ook zo meedoen, want je zei meteen. Oh, dit is. Uh, ja, ja, ja, ja. Dit is, uh, wat zei je ook weer? Dit uh, is, uh, wet, wet. Wet, wet, wet. wet. wet. een zo'n December is altijd een feestmaand, maar niet alleen voor ons. Want ook voor inbrekers is december een feestmaand.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 ik zou zeggen, een gewaarschuwd bewoner telt voor twee. Dankjewel, albert voor deze hele goede tip. Dus uh, ga je de deur uit, hè? deuren dicht, uh, raampje dicht en uh, licht aan. Kerstverlichting aan. Kerstverlichting aan. Ja, ook een goed idee. Ja, Moet je wel s'nachts uitzetten dan. I'm Het was een de single van Alexander O'Neill en Criticize. We zijn alweer bijna aan het einde van uur 1. Is straks aan het einde van uur 2, albert -Jan, dan gaat het los he, in het centrum van Zandvoort. Ja, ook, ook traditioneel. Zoals vandaag, ook dit jaar dus weer een sprookjeswandeling door het centrum. Georganiseerd door de stichting Zandvoortse Vierdaagse. Vanmiddag vanaf 4 uur wandelen weer sprookjesfiguren zoals de Boos Wolf. Roodkapje, Hans en Grietje en niet te vergeten Sneeuwwitje... met haar prins over het raadhuis en kerkplein. In de protestantse kerk is een doorlopend programma... met onder andere een poppenkast. Om kwart voor zeven wordt de sprookjeswandeling... in de kerk muzikaal afgesloten door de sprookjesfiguren. Tevens is er dan de prijsuitreiking... voor de mooiste en verklede kinderen. Deelnemen, deelname aan de sprookjeswandeling kost 5 euro. De kaart wel goed bewaren, want hiermee krijg je een glas chocomel... Een betoverende appel, een sprookjesoliebol... en één dien dient voor als kortingsbon voor de ijsbaan. Kaarten zijn te koop bij de Bruna... en uh, vandaag in ieder geval ook op het Kerkplein... vanaf kwart voor vier aan de kassa al daar. Dus ik zou zeggen, uh, heb je nog zin? Ga dan gezellig naar de sprookjeswandeling in het centrum. Het centrum staat bol van activiteiten... en met vanaf vier uur de traditionele sprookjeswandeling. En ik vind het altijd zo'n mooie combinatie... de ijsbaan en dan de sprookjeswandeling erbij... Wat wil je nou nog meer? Nou, goede muziek bij Sierra En Dat uh, gaan we ook in U2 uh, en U3 voor je verzorgen. En als laatste plaats voor het nieuws en weer van 3 uur uh, gaan we nog een single draaien van Bluff. Hier zijn ze met uh, alles is liefde. Alles is liefde voor wie dat viel en voor wie nog durft te dromen. Overwonderlijke prinsen op witte waarden. En hun geheime lang bewaren. En alles is ook liefde voor wie stilletjes verlaten.